Uur. Katrien Straatman met het NOS Journaal. Geschrijft dat natuurmonumenten, beheren van het gebied... alleen nog maar kleinschalige recreatie... rond de voormalige kalksteengroeven wil toestaan. Het terrein ging in april open voor publiek... met onder meer een natuurbad en een fiets- en wandelpaden. In de eerste weken kwamen er meteen al tienduizenden mensen op af. Omdat dit ook drugsgebruikers en vandalen trok... werd begin juni besloten een deel van het terrein... voorlopig af te sluiten voor het publiek. De chef van de politie in de Amerikaanse stad Minneapolis is opgestapt... na het doodschieten door een agent van een ongewapene Australische vrouw. De vrouw van veertig had s'nachts de politie gebeld... omdat in haar buurt een aanranding zou zijn gepleegd. Toen een politieauto arriveerde liep ze er in haar pyjama op af... waarna een agent haar door het raam doodschoot. Onduidelijk is nog steeds waarom hij dat deed. Na het incident gingen honderden boze buurtbewoners de straat op. Ook in Australië leidde de zaak tot ophef. Op aandringen van de burgemeester van Minneapolis heeft de politiechef... nu ontslag genomen. Het is weer druk op de Europese wegen naar vakantiegebieden in het zuiden. Zo staat het in Zwitserland vast voor de Gotthardtunnel richting Italië... en bij de Tauentunnel in Oostenrijk staan ook lange files. In Duitsland wordt drukte verwacht door wegwerkzaamheden. Volgens de ANWB loopt vooral Zuid-Duitsland vandaag helemaal vol... In Frankrijk is het druk op de bekende knelpunten zoals bij Lyon. Deze zaterdag is het nog geen zwarte zaterdag. Dat is pas volgend weekend en het weekend daarop. Dan zijn er ook veel mensen die terugkomen van vakantie. De wereldtournee van Linkin Park is na de dood van voorman Chester Bennington afgelast. De Amerikaanse rockband zou eigenlijk vanaf donderdag door de Verenigde Staten reizen. In juni trad Linkin Park nog op in de Ziggo Dome. Bennington pleegde eergisteren zelfmoord. Hij was 41. Het weer in het Noordoosten valt nu en dan een bui. Verder schijnt de zon geregeld bij een graad of 26. In de loop van de dag neemt vanuit het zuidwesten de kans op buien toe en daarbij kan het soms ook hagelen en onweren. Morgen ook buien en het is een stuk koeler dan vandaag met maximaal 21 graden. Dit was het N ZFM. Verkeersabdate. Verkeersabdate. Dit is Zwaan bij de ANWB. Op de A27 van Gorkum naar Almere staat file tussen knopend Rijnsweerd en Hilversum 6 kilometer. Dat heeft te maken met omrijders vanwege de afgesloten A28 bij Utrecht. Er zijn daar dit weekend werkzaamheden. Tot zover de verkeer. U heeft een bril nodig. Waar gaat u daar naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 today Zaterdag 22 juli 2017. En vanuit het ontzettend gezellige, maar nog wel heel rustige Hotel Hoogland is dit goedemorgen. Zandvoort. Naast mij zit Gerry Rutte. Goedemorgen, Goedemorgen. Gerry. Goedemorgen, Irene. Vandaag uh, hebben wij de techniek van Jacques Joseph Duinmeijer en hij heeft ook voor de muziek gezorgd vandaag. En ik moet zeggen, zijn keuze vind ik heel ja, erg hè? gezellig. Ja. Uh, de redactie deze week was van Gert van Kuik en de eindredactie was in handen van Gerry Rutte. Gert van Kuik uh, heeft ook uh, de koffie onder zijn beheer en de thee en het water en in ieder geval dat iedereen krijgt wat hij dus ja, nodig heeft. Ja. En Gerry Rutte is de presentatrice. Ja, en jij ook iedereen Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Vandaag hebben wij een aantal ontzettende leuke ja. onderwerpen. Peter Tromp die komt net binnen vliegen en hij is trots op ons. En dat gaat hij zo vertellen. Die komt als eerste. en ja, Daarna Daarnaast krijgen we René Zuiderveld. Fotograaf, Hollandse meester tijdens de Pride at Beach. Die is ook al gearriveerd. En daarna komt Jan belen Hij is raadslid van de CDA. En uh, ja, het klinkt heel dramatisch. Maak een einde aan alles wat mag op zondag. Maar het uh, is cryptisch. Het dat is wordt... heel uh, cryptisch bedacht. Dan hebben we een kleine pauze. Ja. En na en de pauze... Dan krijgen we uh, ja, de, de, de, raad, de, de, de, de gemeenteraad. Het BNW is met uh, reces. Uh, maar we krijgen Hans Hogendoorn. En die gaat ons vertellen over de stand van zaken. De stichting Bedrijfterrein Zandvoort. Daar schijnt ook weer om te gaan. Ja, het gaat om, om noord, hè? Ja, ja. noord. Ja, noord. Dan daarna komen twee heren planten berg Van sense Makelaars. En uh, ja, die hebben wel wat te vertellen over wat er uh, nu in Zandvoort gebeurt met alle huizen die toch wel heel erg goed verkocht worden op dit ogenblik. Ja, ja. en wij eindigen, en dat is best wel, uh, wel leuk, het programma, het definitieve programma Pride at the Beach. Uh, wat 31 augustus, uh, of 31 juli begint. Uh, Roy Dongen en op het dagva en dat is een balletdanser, die komt mee. Hartstikke leuk, hè? Nou, ik verheug me erop. Ja. Dat Goed. Maar wij beginnen dus met... Uh... Onze grote vriend Peter Tromp. Goedemorgen Peter. Goedemorgen. goedemorgen, goedemorgen. goedemorgen. Jij hebt een, een shirt aan. En ja, het is natuurlijk geen, geen uh, kijkradio. Maar mensen kunnen trouwens hier naartoe komen. Vertel want het maar. is hier altijd gezellig. Jij ja. ja, hebt een shirt aan en daar staat op trots op onze puntje, puntje, puntje. Ja. En dan draait je mom en dan krijg je een uh, uh, afbeelding van de mondbiljarden. Cool. Ja, om ja. te zien. Oké, okay, ik wil hem zien. Oh ja. Kaas van eigen koeien. Ja. Tromp. Nou, wat <laughs> leuk. Ja. Fantastisch. We lopen ja, ja. Door de winkel heen. We ja. staan niet ja. achter een toonbank, dus de mensen zien ons niet alleen aan de voorkant, maar ook aan de dit, achterkant. Is dit. Moeten zo delen. dit is kaas van eigen koeien, dat mag voor de rest, dat mag je even uitpakken. Het lijkt wel een cadeautje, maar dat ja, is het dat ook, ook zo. Er zit dus een uh, beschrijving bij. Oh, kijk, wat oh. leuk! Oh, hij heeft het in stukjes gesneden zodat we kunnen proeven. We hebben dus speciale kleine uh, liefletjes uh, gemaakt. En ik heb er nog eentje. Oh, leuk pittige, ja. Pittige kaas, hè? Ja. Ja. ja, dat ruikt fantastisch. En uh, uh, je moet dit eigenlijk zien als uh, uh, een nieuwe vorm van uh, crowdfunding. Ja, ja. Wat ja. gebeurt er? Uh, uh, ook de boeren worden steeds slimmer en inventiever. Ja. En uh, Bas van Laar is een boer uit Renen, Gelderse ja. Vallei. Die heeft grond op de uiterwaarde van de Nederrijn. Je kan je niet voorstellen dat dit Hollands kaas is. Hè? Heel zacht, romig, niet zout. En wat het speciale van deze kaas is, dat hij 100% biologisch is. En vegetarisch. Wat is biologisch? Biologisch betekent dat het uh, voldoet aan bepaalde eisen ten aanzien van het niet gebruiken van kunstmest op het grasland, ten aanzien van de weidegang. Allemaal moeilijke termen. Wat is weidegang? Weidegang is ho hoe lang staat zo'n koe nou op het land? Ja. Ja. En hoeveel en, in de stal? Juist, er zijn commercials tegenwoordig die beweren dat er kazen zijn in Nederland die 100% weidegang En melk. En melk ook, ja. Mensen geloven het niet, het is gewoon keihard gelogen. Als een koe twaalf maanden op het land staat, gaat die dood. Dat, ik, dat kan helemaal niet. Kan niet. Nee. En maar kan dat een... in het buitenland wel trouwens? Ook niet. Nee, ook, niet. Ook, ook, nee. ook niet. Dat kan gewoon niet. Of uh, uh, het moet boven de 10 graden zijn, dan is het wat anders, dan mm -hmm. zou het kunnen. Als een koe met uh, uh, tussen de min 5 en plus 5 graden s'nachts op het land blijft staan, is dat niet alleen slecht voor zijn gezondheid, maar de koe, uh, de boer, die delft uh, uh, zijn eigen ondergrond, want die koe geeft geen melk dan. Want het is te koud. Het is, gewoon ja. te koud. Ja. het is gewoon te koud. De gemiddelde productie van een koe in deze tijd is ongeveer 25 liter per dag. Dat is veel. Ja. De kwaliteit van de melk verhoogt. Op het moment dat die koe gewoon op het land staat. Ja. De kwaliteit van de melk verhoogt nog meer. Als hij gaast op land. Op grasland Wat niet bemest is. Maar ik wil even terug. Want voordat je Gaan verder heen. gaat. Ja. Hoe ontstaat dit? Want er, er is ooit een keer een punt. Oh, ja, ja. Er was dus een slimme boer. In <laughs> uh, uh, Nederland. Dat was Bart van der Laar. Dat was Bart van der Laar. Die uh, gelijk als uh, heel veel kaasboeren in uh, Nederland ruzie hebt met banken. En uh, uh, niet Waarom? alleen kaasboeren. Nou, uh, er wordt niet meer gefinancierd. Okay. Vroeger, als je 2, twee, 2,5 ton nodig had voor de verbouwing van de winkel. Ging je naar een bank toe. En liet je je omzet zien van de afgelopen jaren. Moest je wel een half tonnetje zelf meebrengen. En voor de rest werd het gewoon gefinancierd op een normale manier. Tegenwoordig gebeurt dat niet meer. En niet alleen bij kaasboeren. Ook bij bakkers, ook bij slagers, ook bij groentemannen. Heeft dat met de rente te maken ook? Niet met de rente. Wel met het feit dat er dus hele nare dingen. Zijn gebeurd. Kijk naar de ABN, die bijna 4 werd verklaard. Die eisen zijn allemaal veel strenger geworden om te lenen en daar hebben die banken ook een beetje mee te maken. Het is niet geld. <laughs> Floris komt nu binnen en die wil, die, wil, die wil wel 50 euro doneren voor deze kaas bij de crowdfunding. En eh. Uh, Bart van der Laar had daar ook een probleem mee en die heeft een aantal uh, kaasboeren aangeschreven, gebeld, getelefoneerd, gemaild. Waaronder uh, de franchise-nemers van Kaashuis Tromp, 15 in totaal. Die heeft gezegd, niet alleen tegen die franchise van Kaashuis Tromp, maar ook aan de andere jongens. Ik wil koeien kopen en ik wil Montebilliarde koeien kopen. Montebilliarde koeien is een koeienras uit de Jura, ja. oorspronkelijk uit de Jura, die ja. hele grote bruin-wit geflekte... Ja. En die komen naar Nederland, naar de Gelderse Vallei. Op de Uiterwaarde in Renen heb ik land. Ik heb een boerderij. Wat ik niet heb is koeien. Ik kan dat niet gefinancierd krijgen. Dus jullie betalen aan mij 1500 euro voor een koe. Pardon. Eén koe? Eén koe. 1500 euro. Ik heb per... 60 koeien per koe. Per koe. Ik heb 60 koeien nodig. Dus ik heb 90.000 euro nodig ja. om die koeien te kopen. Ik ga dus heel het Nederland af, waaronder kaas en stroom. En uh, of we het wilden of niet, onze franchisegever zei, ik vind dit idee zo fantastisch. Dit moeten we gewoon enthousiasmeren. Of jullie willen of niet, jullie krijgen gewoon een rekening van 1500 euro en betalen, ja. jongens. Ja. <laughs> dat, is dat is ook een tromp van zijn achternaam, dus dat is mijn broer. Ja. Ja. En, uh, maar goed, iedereen was dol enthousiast ja. over het ja. idee. Wat heeft die jongen gedaan? Die is in staat geweest om 60 kaasboeren te vinden die dat idee ondersteunden. Die hebben dus eerst betaald, daar heeft hij die, die koeien mee gekocht. Die koeien uh, hebben een tijdje uh, bij hem uh, op stal gestaan. Mm -hmm. Die hebben uh, gekalfd, die hebben daarna melk gaan geven. Die kaas van die melk gemaakt is ongeveer drie maanden gerijpt. Wat je nu proeft is twaalf weken gerijpte kaas erg lekker dus het is trouwens. Lekker, ja. Hij zegt dus tegen ons, die 1500 euro moet ik natuurlijk terugbetalen, maar mm -hmm. dat doe ik niet met centjes, dat doe ik met kaas. Op ja. het moment dat die kaas geproduceerd ja. wordt, deze kaas kost zoveel, één kaas kost zoveel, dus je krijgt 100 euro per kaas, dus je krijgt de eerste 15 kazen van mij krijg je gratis. En daarmee betaal ik mijn schuld af. Hoe is het Top, met de rente, vroeg idee, ik hem ja. nog. Top idee. Hij zegt, rente. Net rente. zoals het de bank. Ja. Hij zegt, hoe bedoel je rente? Negatieve rente, dus als je nog <laughs> Even doorgaat, moet je betalen bij me. <laughs> Ik zeg: Oké, okay Bart, we doen het zo. Ja. En uh, het is natuurlijk wel een ontzettend leuk idee waar je als uh, kaashuisstrom wel wat mee doen, ja. moet doen. Ja, ja. Ja. Dus er worden mooie zegels gemaakt, ja. er wordt mooie verpakking gedaan. Ja, ja. ja, het is echt heel erg het hele verhaaltje staat erbij, ja. waar het vandaan komt, hoe het ja. gemaakt wordt. Ja. Uh, uh, vegetarisch betekent dus dat. Uh, het stremsel waar kaas mee vertikt wordt, mm -hmm. eigenlijk gemaakt wordt. Niet van de derde lepmaag van een nuchter kalf. Ja. Die gaat nu in die details, komt... hè? We hebben kalveren, die hebben een maag, maar die hebben meerdere magen. Ja, ja. ja. En uh, dat heet de lepmaag. Ja. De derde lepmaag, mm -hmm. daar zit een stof in die uitstekend geschikt is... Om daar stremsel van ja. te maken. Ja, ja, ja. Stremsel wordt gebruikt op het, om de melk te verdikken. Ja. waardoor de wij af. Mm -hmm. en waardoor de wrongel ontstaat. Ja, ja. En de wrongel is het beste product van kaas. Ja. Dat is een derde lep, maar daar kun je van zeggen, nou dat is zielig, want dat zijn kalveren. Dus er is sinds uh, al een jaar of 50, 60, bestaat er ook een zogenaamd vegetarisch stremsel. We praten dus over dierlijk stremsel, dat is dus mm -hmm. van de derde lep, van een kalf. Vegetarisch stremsel is van een plantenextract. Verschillende planten bij elkaar, daar een extract van, daar kan je ook stremsel van maken dat geeft uh, uh, niet zozeer meer kwaliteit aan de kaas, maar het idee dat je geen kalf hoeft te doden om die derde ja, lepmaag te is hebben, is goed. Ja. Dat is dus ja. echt vegetarisch. Nou, wel heel bijzonder. Ja. Ja. Ja. En uh, er zijn meer vegetarische kazen, er zijn ook meer biologische kazen natuurlijk. Maar dit is wel Echt iets heel innoverends. Echt ja, iets heel, heel nieuws. Wie zijn die mensen die op, die, uh, op dat, dat de deur staan? Dat zijn de uh, uh, ondernemers van Kaashuis Tromp. Dat is de hele club bij elkaar. En daar zitten vijftien uh, franchisers bij. Maar dit zijn er meer. Want die franchisers hebben ook personeel in dienst. Ja dus, oké, okay, maar dit gaat om dus de basis. Uh, de, ja, ja, ja, ja, wij zijn, alle ja, wij zijn op bezoek geweest bij de boeren. Wij hebben het hele proces meegemaakt. Ja. En dat is in het voorjaar gebeurd. Toen waren de koeien al uh, drie maanden bij. Mm -hmm. En uh, het voordeel van die monte koe is dat het eiwitgehalte en het vetgehalte... ...melk wordt afgerekend op eiwitgehalte en vetgehalte. En uh, het is zo dat uh, kaas uit de Beemster, een gebied in de Beemster waar de koeien, waar de boeren in de Beemster de hoogste prijs krijgen voor hun melk... Ja. Hoe hoger het vetgehalte, hoe hoger het eiwitgehalte van de melk, hoe lekkerder de kaas wordt. Ja. Ja, de koeien in de Beemster, de grond in de Beemster, Beemsterkaas, de, de weidegang ja, in de ja. Beemster, maar de echte Beemster. Echt. Ja. Want er wordt per dag 60.000 kilo Beemsterkaas uit, verkocht. Uit, en als je naar het gebied in de Beemster kijkt, kan er hooguit 30.000 kilo vandaan komen. Ja, kijk, ja. Met andere woorden, wat ja. is nou eigenlijk Beemsterkaas? Ja, echt, echt. Die koe, gelijk als die Beemsterkoe, hebben een hoog gehalte aan vet in de melk... en een hoog gehalte aan eiwitten... Ja. Dat maakt de kwaliteit van de melk heel goed. Ja. Dat maakt als je daar kaas van gaat maken ook heel goed. Ja. Zeg Peter, de, alleen de kaas wordt gemaakt. Hè? Dan, de, wordt er iets met de melk uh, gedaan van de nee, koeien? Nee, Niet, nee. Het is echt hij, alleen, verkaast, alleen hij verkaast, verkaast alles. Ja. Hij verkaast. Okay. En waarschijnlijk is het zo dat als er mensen langskomen op zijn boerderij. Want er kunnen ook excursies op het kaartje. Staat ook Hoe dat er excursies kan. gegeven worden. Ja, nou, je dat je in en... kan schrijven om daar een bezoek te brengen. Ja. En, uh, het is een, Pracht, hij heeft een prachtige boerderij. In een prachtige... Die uiterwaarden van die nederrijn. Ja. Nou ja, Rhen is natuurlijk een prachtige stad. Ja. En... Uh, uh... Je ziet die koeien bijna lachen. Ja, en het is hetzelfde met kippen. Gelukkige kippen liggen. Ja, erin. En je proeft het ook, hè? En je proeft het ook, proeft het ook, proeft het ook ja. Maar goed, ik kan alleen maar zeggen, jongens, wij hebben het geproefd. Het, is, het smaakt super, die kaas. En ik zou zeggen, ga eens kijken bij Trop en ga eens proeven. De proefbakjes liggen klaar. De proefbakjes liggen klaar. Het verhaal is klaar. Yes, je bent op de, op de krocht, dat is jouw, ja, uh, jouw ja. plek. Dan wil ik even op de, de krocht even inhaken. Met een andere inhaken. pet. zetten. Liever niet. Want ik weet wat je wil gaan vragen. Maar stel je <s2> oh, <ja>? vraag. <vragen. laughs> <aways _> weet je wat, je wat ik wil gaan vragen? Een we, beetje. Oh. Yep. Weet het niet, maar vraag. Me. Boze tongen, hebben je dat al in je oor gefluisterd? Ik nee. nee. dacht dat je het over de leegstand wilde hebben op de krocht. <s> <palavras> nou, ja, leegstand. Ik wil het hebben over... Weet jij al wat er op die plekken komt die daar... Uh, inderdaad, leegstaan. Ja. Uh, en, ik wil het woord leegstand niet gebruiken. Nee. Ik wil alleen maar zeggen: van ja, Gonda nou ja, zijn zo. Het is zo'n mooie straat. Wat komt ik er? Ik zit in 1981 op de kort op dezelfde plek. Ik ja. heb dit 36 jaar later nog nooit meegemaakt zoals het nu is op ja. de kort. En het is echt verontrustend. Ja. Ja. En, uh, uh, en natuurlijk er wordt, het van, alles ik zie dat er er wordt van alles in, uh, verbouwd. Er wordt van alles verbouwd. De eigenaren van de panden zijn heel goed bezig door te zeggen: van nou, daar nou hebben huurders in gezeten. 10, 15, 20 jaar en uh, ja, ja. dat kan je zien mm -hmm. dus ik ga de, de winkel strippen ik ga het helemaal opnieuw uh, opdoen. maar tot op heden is er nog niks bekend over de 5, 6 panden die leeg staan op de krocht dat er uh, nieuwe uh, huurders zijn ja, jammer hè ja. Ja. Ja. Ja. heel vervelend en vooral op de hoek een ABN ja, Ambro. Ja, ja. waar nijvere pogingen zijn ondernomen en wat tot op heden nog steeds niet gelukt is ook een moeilijk pand om te verhuren. Want? En uh, vanwege het feit dat de ABN AMRO uh, niet zo slim is geweest om die hele automaten die midden in het pand staan. Op het moment dat ze dichtgingen, hebben ze die automaten helemaal vernield. Dat hadden ze naar de zijkant moeten doen aan ja. de kant van de Bruna. Dan had het pand als zodanig met een ja, mooie, makkelijke, beter, ja, beter te verhuren ja, bergant, geweest ja. te zijn. Ja. Die automaten krijg je nu nooit meer weg. Het schijnen bedragen te moeten kosten om dat te verplaatsen. Omdat je ook allerlei sluizen moet maken ja. met veiligheidseisen. Mm -hmm. Wat uh, tussen de anderhalf en de twee ton uh, bedraagt, om alleen die sluizen. Mm -hmm. Dus dat ziet er nee. gewoon nee. niet meer in. Nee. Nee. En dan denk ik, ja, Bank, als je nou uh, het aan mij had gevraagd, had ik gezegd tegen je, doe het naar links, want dan kan je het makkelijk verkopen. Ja. Ja. Maar ja, bij een bank schijnt dat niet zo het belangrijk. Het is niet zo te ja. werken. Er zit daar nu iets in? Is daar dat, zit niks ja. in. Dat is helemaal leeg nu. Ja, er zit wat anti-kraak in. En ja. anti diefstal geloof ik, maar het uh, ziet er niet is, mooi uit is, het, is, het ziet er niet pand, mooi uit het is, een, het is 750 ja. vierkante meter ja, het is nogal wat. en uh, in het midden staan er ook een aantal panden leeg dus het wordt gewoon uh, uh, penibel ja. Ja, het is jammer. een tand destijds. Dat okay. moet ik eerlijk bekennen, maar ik heb het liever niet op de krocht. Okay, we, we gaan er nu ja. niet meer over nee. praten. Dankjewel dat je gekomen ja. bent. Heel Dankjewel gedaan. dat Voor je een lekker stukje ja. kaas. Ik, wij gaan het aan onze gasten aanbieden. Ja. Doe je heel goed. Ja. En daar Dank je Dankjewel, en we graag zien elkaar. Succes ermee. Dankjewel. Ja. Still a man, a long distance baby, too so far from home. Dit was uh, Dire Straits, Calling Elvis, Call Elvis maar we ja. wilden uh, de tijd uh, beter gebruiken voor de volgende, voor gast, de volgende gast. Bij ons zit uh, René Zuiderveld, hij is uh, fotograaf en uh, ja, Hollandse meesterfotograaf. Wat, wat, wat is dat? Ja, dat word je dan in de schoot geworden. <laughs> Oké. <Okay. laughs> Wanneer is dat bedacht? Dat is een paar weken geleden bedacht, denk ik. Toen je hier. De tentoonstelling, denk ik ook, die er nu is. En die link is gelegd omdat er al iets met Hollandse meesters in Zandvoort speelt. En toen heeft een van de organisatoren bedacht: dan noemen we hem een Hollandse meester. Hollandse meester fetishfotograaf. En dat is de kleine nuance. Even terug naar de basis. Bij jou lang fotograaf? Ik ben op een hele gekke leuke manier begonnen met fotograferen en dat is in 2006 en dat komt omdat ik in 2001 uh, de diagnose leukemie kreeg en behandeld ben met allerlei chemokuren die niet hielpen en toen een fixe operatie gehad, mijn mild verwijderd. En toen ik weer thuis was, toen dacht ik, ik moet bewegen, want het is goed om het litteken te herstellen. Ga je rondjes fietsen, lopen was te lastig, dus je gaat rondjes fietsen. En dat heb ik ervaren als therapeutisch rondjes fietsen. Goed voor het lichaam, maar... Hè? Kan het niet leuker. Ja. Klein cameraatje meegenomen om mezelf te motiveren. Je kijkt anders, je moet op, af, afstappen, op, ja. af, op, nog meer beweging. Ja. Dan, oh, dat is goed. En toen zeiden kennis en vrienden, die plekken die jij fotografeert in de natuur, die ken ik, maar zo zie ik ze nooit. Wat zie jij die gek? Toen dacht ik, oh hoi, leuk, leuk, dat vind ik leuk. Ja. Nou, dat ontwikkelde zich en toen heb ik vrienden gevraagd of ze voor mijn model wilden staan. En toen kreeg ik het, zeg maar, het virus te pakken. Ja. En ik was fotoverslaafd, ben ik officieel begonnen in, in tweede, januari 2006. Wat, wat, mag ik even vragen wat je beroep was voordat dit alles gebeurde? Ik heb nooit een echt vast beroep gehad. Ik ben filmjournalist geweest. Ik ben redacteur van een homoblad geweest. Ik heb Frans gestudeerd. Oh, ik heb gewerkt ik in de welzijnszorg. Ja. Ik heb van alles en nog wat gedaan. Maar nooit een echte carrière. Nee. Nee. Maar nee. Dan, misschien maar is dat wel de reden dat je zo breed naar dingen kunt kijken. Juist. Dat zou heel goed kunnen. Gaan. Maar ja. goed, ga verder. Ja. Ik Dus toen heb ik wat vrienden gevraagd om te poseren voor me. En ik zei, nou dan ga ik iets maken online. Mag ik een paar foto's van jullie gebruiken? Kunnen ze zien wat ik doe? tien minuten en binnen een jaar kreeg ik uitnodiging voor de tentoonstelling. Nou, fantastisch. fantastisch. Leuk. En dat is sindsdien gebleven. Ik heb ieder jaar wel één of twee tentoonstellingen. Ik heb een paar prijzen gewonnen met mijn foto's. Uh, in een fotoboek ja. zijn de foto's van mij verschenen... Posters, flyers, feesten, partijen. Je hebt niks bij nee. je om te laten zien? Ik heb helemaal... Nee, maar ik dacht radio. Nou ja. Kan <laughs> niet kan het ook Wij vertellen schrijven. het wel hoor. Nee, ik heb een paar foto's van je ja. gezien ja, op je iPhone. Want maar... we hadden het net even over het maken van foto's met iPhone. Ja, ja, ja. Wat toch eigenlijk heel goed is. Hè? Ja. Dat, ja. Je hebt niet per se een nee, camera nee. met nee. filters en zo nodig. Het is natuurlijk wel zo dat als je bepaalde dieptes wil halen... Dat is, dat ze, hè, als ik iets op het strand zie en ik wil dat dichterbij... Dan is dat wat lastiger om dat met je iPhone te doen, ja, omdat het dan lelijk wordt. En ja, dan kan je dat met een camera natuurlijk wel. Hoe heet jouw foto's? Hoe heet jouw manier van fotograferen? Hoe moet je dat zien? Ik zou het niet durven benoemen. Want nee. ik, uh, ik ben begonnen met het maken van portretten van mensen, ja. van mannen. Ja. Dat ontwikkelde zich al heel snel in de wat meer erotische hoek. Ja. Niet pornografisch, maar erotische ja, erotisch, hoek. Ja. En mijn voorkeur is tijdelang geweest het fotograferen van uh, zeg maar mannenlijven, maar eigenlijk ja. het lijf als object ja. in de natuur. Ook. Dat je opgaat ja. in een oh, natuurlijke omgeving. Ja. Alsof er een sculptuur ligt. Ja. Na een poosje denk je, ik ga eens een keer kijken of ik weer wat anders kan. Toen ben ik heel erg felgekleurde portretten gaan maken. Met een soms een gekke twist erin. Mm. Een, een mooi portret, maar helemaal vol met wat ze noemen discodip. Dat zijn die korreltjes voor ja. op het ijs. Ja, ja, ja, ja. Het hele gezicht onder. Ja. Uh, dan ga ik daar weer een poosje mee experimenteren. Er komen hele leuke gekke dingen uit. Ja. Een aantal zijn ook te zien. Een aantal is, René, even keurig. Een aantal <laughs> is te zien in het museum. Nu, in het ja. Sanfors Museum. Uh, vanaf dus de 31ste juli. Ja. Oh, ja. ja. ja. ja. Maar ik heb daarnaast voor de regenachtige zondag, zeg, omschrijf ik het dan vaak. Zit ik thuis, ik heb een klein studiootje en ik bouw daar een soort set op. En ik fotografeer fruit. Ja. Nou ja, of groenten. Ja. Um, nou ja, als dat het je dus ja, het is een leven. Het geeft je inspiratie. Het is gewoon heel breed. Ja. Ja. Ja. Ja, het kan dus van mensen zijn tot, tot uh, objecten, uh, soms natuur. Hoewel ik merk dat ik de natuur heel vaak eerder fotograf, groot, fotografeer met mijn iPhone dan met die grote camera. Ja. Ik was de afgelopen week weg, een week weg, Ik heb vier dagen lang steden bekeken en mijn grote camera meegesleept. Hij is er niet één keer uit geweest. Dus, leuk, ja leuk. Het is maar waar je tegenaan loopt. Ja, ja. Uh, zeg, en, ja en die foto's die er nu hangen in het museum? Dat zijn heeft te maken met de Pride at the Beach. Juist. He? En ja. dat zijn dus mannen, zeg maar, eigenlijk ja. die jij. De ja. ja. associatie is daarmee. Ja. Ja, ik ben homo, dus ja. Goed. Nee, maar ja, is... je fotografeert al snel mannen dan, toch? Ja. ja. ja. ja. ja. En uh, mijn stijl is denk ik ook niet iets wat vrouwen snel aanspreekt. Nee. Uh, in de zin van. Kijk, ik moet mezelf natuurlijk niet naar beneden halen, maar uh, over het algemeen, ik heb het wel een aantal keren gedaan, over het algemeen vinden vrouwen het mooi om zachter te worden gefotografeerd. Ja. Ja. En mijn werk zit regelmatig wat contrast in ja. en dat komt niet altijd overeen. Nee. Nee. Nou, dus, maar ieder zijn, uh, zijn vak. Ja. Ja. Uh, voor de tentoonstelling in het museum in Zandvoort hebben we twee weken geleden uh, twee dagen achter elkaar speciaal foto's gemaakt hier op het strand en op het station. Ja. Dat was groot feest. Dat was, wij werden gefotografeerd omdat wij fotografeerden. Oh ja. Ja, ja, ja, ja. Dat waren twee de, uh, heren ja. die... Als, als mag ik zeggen drag queen? Ja. Mm -hmm. okay. Ja. Okay. Zo uh, gekleed waren en uh, ja, ik heb de foto's uh, oh, okay. uh, ja. Ja. gezien. Ja. Op het uh, dat was op het station. En ik was niet bang, maar ik was een beetje op mijn hoede. Het was een prachtige dag. Dus ik dacht, als wij dan met twee drag queens op het station lopen en de treinen stromen leeg met badgasten, wie krijgen we allemaal op ons af? Gaan mensen zich ermee bemoeien? Komt er commentaar? Lopen ze in beeld? Uh, ja. Je moet op je hoeders, je moet overal je ogen hebben. We hebben alleen maar groot feest gehad. We kregen de leukste Wat commentaren. Leuk, ja, leuk. De conducteur van de trein die eventjes op de foto wilde. Uh, een vader, een man die met zijn dochtertje aan kwam lopen. En vroeg aan de twee drag queens, mag zij even met jullie op de foto, want ze vindt jullie zo leuk. Ja. Uh, ja, prachtig. Nou, de kinderen zijn ook puur hè? Ja. We kregen alleen maar oordelen en omhoog. En oh, wat leuk. En waar zijn ze te zien? Wanneer zijn ze te zien? Dus het was, het was groot feest. En de dag daarvoor zijn we op het strand geweest met twee mannen in leer. Leer, leer mannen op het strand. Een beetje een merkwaardige combinatie natuurlijk. Ook dat was verschrikkelijk leuk. Ook daar kregen we weer mensen achter ons aan die ons weer gingen fotograferen. Dus ik ben helemaal... Uh, mind minded gevoel nou, nou, Dat klinkt helemaal fantastisch. Zet, en die tentoonstelling, die, die want die wordt officieel geopend, hè? begrijp ja. ik. Hè? Ja. Die, van jouw van ja. jou, ja. foto's. Ja. Ook de 31ste. De 31ste ja. is er geloof ik eerst de parade. Dan is er de trein. De, eerst komt de trein aan. Hè? Het, ik weet niet eens nee, precies dat, hoe de tijd... Nou, uh, dat horen we straks ja. wel van ja. Roy. Die komt ja, daar mee straks meer over vertellen. En dan aan het eind dan is er nog een uh, uh, show uh, op het plein. En na, daarna is de opening om, dacht ik, van half zes tot acht. En Ga je dan ook fotograferen? Ja, dan sta je een beetje zo in het middelpunt als de fotograaf dat je zelf niet meer aan fotograferen toekomt. Nee, ja. nee, Tijdens de ja, opening nee, niet. Nee, maar nee, waarschijnlijk nee, gedurende de middag zal ik nee, zeker mijn camera bij me ja. hebben. Ja, ja. ja. Leuk. En er zijn dan zo'n. Er is een sectie foto's te zien die alleen maar in Zandvoort zijn gemaakt. Ja. En de andere secties zijn een aantal uit mijn collectie die ik ja. al had en die nog niet zoveel gezien zijn. En, en doe je ook in de Amsterdam eh, wat? Met helemaal niets. Niet, helemaal niks? Nee. Waarschijnlijk dit jaar gewoon. Meestal fotografeerde ik wel op straat en de parade, ja. de grachtenparade. Maar die heb ik twintig keer gefotografeerd zo ongeveer. Ja, dan heb je het wel gezien. En ja. Ik weet niet wat ik nu nog moet fotograferen. Dus misschien neem ik wel een keer rust. Ja, is ook Ga al je alleen gewoon mee. alleen maar kijken. Ja, met fotopensioen of zo. Nee, nee, nee, dat zal ik nooit. Het heeft mijn leven gered. Ja. Ja. Hoe is het dat met kijken. je gezondheid nu? Is, ja? Ja, is goed. Ja, Fijn. Ja. Het ja. heeft ik gedaan denk, wat je wilde. En fotografie heeft absoluut gedaan wat het moest doen. Ja. Uh, en ik heb er een prachtig nieuw leven door gekregen. Want na zo'n diagnose... En, en en dat hele herstel van vier, vijf jaar. Ja. krijg je toch je leven cadeau opnieuw. Ja, weer terug, ja. Hè? Ja. En het is er veel rijker door geworden. dan ik het ooit heb oh, gehad. Ja. Bijzonder. Bewuster, denk ik ook. En veel bewuster. Absoluut. Ja, ja. ja. ja. ja het is mooi. Typelsel. Dus het is. Uh... Nou, prachtig. Geestelijke periode. Ik, uh, ja. Wij gaan ons, wij gaan ons gaan verheugen. En dan we gaan ons ja, ja. ja. verheugen op de opening bij het museum. Wellicht kan ik daarbij zijn, dat ga ik wel proberen. Ik kan net, net zeggen, maar ja, dan ligt het en dan wordt het ook nog nee, hard Nee Nee, nee, nee, dat nee. nee, nee uh, dan dat dat, zijn jullie Mag... aanwezig. Dat hopen wij. Dat hopen <laughs> <Heel> we. Heel goed. <hijf> ja. Ik hoop het. Nou, hartstikke bedankt voor je komst. En blijf gezond en blijf genieten van je leven. zeker. En dan komt het helemaal goed. We gaan nu nog naar de muziek luisteren. Dankjewel. Tot ziens. Dankjewel. Ja, dat is En ja, we zijn weer terug uh, met, uh, we hadden een ontzettend lekker muziekje trouwens. Dit was van Dat de is Commodores. Brickhouse ja. van de Commodores, ja. Bij ons is, uh, is uh, aangekomen zitten Jan Beelen, raadslid uh, van de CDA. Goedemorgen. Goedemorgen, Jan. Ja. Uh, Jan, jij bent hier voor het onderwerp maken einde aan alles wat mag op zondag. Nou, ja. wat moeten we ons daar nou bij voorstellen? Ja, ik vond het zelf een, een, een, een pakkende titel voor iets wat... Uh, kijk, Zit er goed in. Zondag 18 juni is, uh, heeft eigenlijk plaatsgevonden in Zandvoort. Want ja. ik denk dat we met z'n allen weer uitkijken naar prachtige dagen. Toeristen die hier naartoe komen, auto's ja. die in de rij staan om Zandvoort te bezoeken. Ja. Maar waar ik me dan mateloos aan stoor is dat op een gegeven moment de, de, de parkeerplekken vol staan. En dat mensen dan... Het onfatsoen hebben om in de duinen te parkeren. Of zelfs op fietspaden te parkeren. En dan ook nog eens over de fietspaden. Mm. Um, naar die parkeerplekken zogenaamd uh, heen te rijden. En dat levert uh, wanordelijke situaties op. Kijk, en dat op zich vind ik al geen goed iets. Maar als je dan de achtergrond weet van hoe er dan gehandhaafd wordt of in ieder geval niet gehandhaafd is ja, daar zak je broek vanaf ja, okay. en dan kan je op een gegeven moment wel stellen van ja, kennelijk mag alles op zondag met zo'n zo drukke dag ja. want het gaat hier over handhaving dat is de achterliggende de verhaal, ja. hè, de handhaven ja. maar ja, handhaven er wordt dus niet gehandhaafd nou ja, of te weinig gehandhaafd ik zal vertellen hoe het zit op die specifieke zondag 18 juni. Het was een drukke dag, wat zoals gezegd. Toen? Wat was er toen? Het was gewoon prachtig mooi weer. Maar wat gebeurde er? Wat was er voor evenement? Er was geen evenement. Het was, nou, er was een evenement op circuit. Maar volgens mij had dat niet heel veel bezoekers getrokken. Maar in ieder geval, het was gewoon prachtig mooi weer. Volgens mij 30 graden. Mm -hmm. Heel de regio stroomde naar Zandvoort toe. En... Uh, nou ja, er wordt op een gegeven moment geparkeerd op de fietspaden. En er wordt geparkeerd in de duin. En dan vraagt mijn collega Arlen Berg daar. Hoe zit dat? Waarom handhaven jullie niet? En dan krijg je te horen van die handhaver Ja, sorry, maar wij zijn ingehuurd. En maar, maar wij zijn niet bevoegd. En dan vraag je het aan de politie. En dan zegt de politie, nee, wij doen niks. Want de gemeente hand, gemeentelijke handhaver zou dat moeten doen. Maar die zijn er dus niet? Gemeente. Die zijn er wel, maar die waren dat niet bevoegd. En dan krijgt u de volgende situatie. U ziet dan de... Politieauto's over de zeeweg heen en weer rijden. Die zien dus die illegale situaties. Die doen niks. Ja. Vervolgens banen de gemeentelijke handhavers zich door de verkeerd parkeerde auto's op de fietspaden, om vervolgens wel te handhaven op de auto's die in de parkeervakken staan en die net, en die niet, oh, en die net vijf, vijf minuutjes te oh, laat zijn nee, met ja, het verversen ja, van, hun, uh, ja, ja. van hun parkeerkaart. Kijk, en dan krijg je een oneerlijke is, situatie ja. en dan kan ik op een gegeven moment wel de vraag stellen van, ja jongens, mag dan alles maar onbestraft op zo'n drukke dag ja, uh, plaatsvinden in Zandvoort? Ja. Dan denk ik, nee, dat kan niet. Dat maar, kan niet waar zit dan zijn. die beperking van die handhavers, want nou, dat vind dat ik heel bijzonder. Weinig, ik denk dat er te weinig handhavers zijn. Nou, zoals ik het heb begrepen op dit moment. Ja. Je hebt uh, gemeentelijke handhavers, die zijn in dienst van de gemeente Zandvoort. Ja. Maar tegenwoordig hebben wij ons uh, parkeergebeuren hebben we ook uitbesteed. Mm -hmm. aan Parkeerservice Amersfoort, als ik het goed uit mijn hoofd heb. En daar gebruiken wij dan ook parkeerhandhavers van. Maar die hebben niet bevoegdheden. Maar je moet, hè, een handhaver is gemandadeerd om mm -hmm. uit naam van het college. een boete uit te schrijven of een parkeerheffing. Nou ja, dat was dus kennelijk niet voor auto's die dan buiten de vakken geparkeerd staan. Ja. Kijk, en dat kan gewoon niet. En vandaar dat wij een uh, iets wat stevige brief hebben verstuurd naar het college. Ja. En inderdaad een titel hebben gebruikt als uh, maak een einde aan alles mag op zondag. Er ja. nou, uh, dus stond ja. van de week een bericht op Facebook uh, over het fietsen over de boulevard. De Paulus, dus de, de Zuidboulevard. Daar, uh, daar is de straat zeg maar in een dusdanige uh, slechte staat dat de wielrenners, want ik moet, moet zeggen dat zijn vaak wielrenners, die gaan dus over de stoep omdat ja. ze over de straat niet willen, want als ze er hard overheen gaan, dan wordt alles uh, door elkaar geschud en dat vinden ze niet zo prettig geloof ik. Maar dat betekent dus wel dat de voetgangers allerlei rare capriolen moeten uithalen om die fietsers te ontwijken. En ja... D, d, d, d, d, d er was een soort discussie ontstaan op Facebook van ja, maar die, man, die me mensen moeten toch een beetje fatsoenlijk kunnen fietsen. En dan denk ik, dat is volgens mij een hele verkeerde discussie. Ja, vind ik, nee, ook... ik vind inderdaad, kijk, in, in de gemeente en de gemeenteraad, ook landelijk, maar laten we ons focussen op de gemeenteraad hier. Kijk, wij stellen regels vast. Ja. En ik vind als wij regels vaststellen, dan moet je die, dan moet je die ook gewoon uitvoeren en dan moet je, eraan, en dan moet je die handhaven. Ja. Als je die regel kennelijk niet kan handhaven, dan moet je van die regel af. Ja. Net en zo goed als het uh, tweerichtingsverkeer in de haltestraat ja. wat ja, nu ja, veranderd zoiets. is. Ja. Precies. O, is dat zo? Ja. Ja. Ja, ja. Fietsers mogen nu de haltestraat, wat trouwens levensgevaarlijk is. Dat ben ik met ja. u eens. Ja. Maar goed, dat is. Dat, ja, mevrouw van der Veld van de GBZ heeft ja. er ook al iets over gezegd. Maar goed, dat is nu zo gegaan. Ik moet zeggen, ik vind het ook een gevaarlijke situatie. Toevallig heb ik gisteren ook met mijn eigen fiets ben ik naar beneden gereden ja? op de ja, haltestraat en? Ja. en ik moet zeggen dat ik wel een bijna doodervaring heb gehad. Had. Dus ik ben Kijk, heel blij ik heb het ook, ja, ik dat ik ook hier je, vandaag ja, nee. nog kan zitten, eerlijk ja. gezegd. Maar dat het was kantje boord. Nee, maar dat is, het is wel een gevaarlijke situatie. Maar wie dus, waarom besluit men dat dan? Ja, omdat men, uh, ik denk dat het zo is dat men niet meer kon handhaven daar, omdat het toch gebeurde. En je zou dan een permanent, dus je zou je daar een flitspaal komen. moeten neerzetten. Of, of een camera, of weet ik veel wat neer moeten zetten. of, of permanent uh, iemand neerzetten. Om, om dat dan tegen te gaan. Nou, dat is natuurlijk niet haalbaar. Nee. Maar uh, wat nu gebeurt, is dat de scooters, en kijk, fietsers. Oké, okay, dat is link, maar dat gaat dan dat, nog. Maar scooters, die mogen, ook, ja. die mogen dat ook. En ja, die komen is, ja. echt met een rotvaart vanaf de, de zeestraat of vanaf de kost ja. verloren. En rijden dan die haltestraat in. Keihard. Ja, en het zijn halve motoren. Hè? Ik heb Bij, zelf ook ja. een scooter, en, en dat zijn alleen dan scooters met een blauw kenteken. Maar dat ja, zijn ja. tegenwoordig ook gewoon Goeien, hele brede ja. normale ja. scooters. Ja. En als automobilist, wanneer je dus vanaf de Raadhuisplein de Halterstraat inrijdt. Ja. Dan moet je al laveren tussen de fietsers die er aan de rechterkant zitten. En de eventuele en die tegenliggers die je aan de linkerkant uh, tegenkomt. Dus het, het is, een, het is voor, voor automobilisten ook niet echt prettig. Ik rijd niet harder dan 20 kilometer in die Halterstraat. Dat doet hij goed. Bewust. Dat Omdat is... ik het gewoon levensgevaarlijk ja. vind. En niet alleen maar levensgevaarlijk. Maar ik heb geen zin om mijn auto te laten beschadigen door een of andere fietser die, nou ja, zeg maar... Ja, maar er wordt überhaupt veel, vind ik, gefietst op stoepen en uh, nou, daar wordt ook niks van gezegd nee. en scooters. Nee, maar maar wordt... Kijk, het probleem is in de handhaving en dat is gewoon wat, wat we allemaal hebben, kijk... We hebben maar een x-aantal handhavers in dienst. Ja, maar ze, ze gaan ook niet altijd reageren. Nee, nee. Ik denk, als je als handhaver ergens bent en je ziet iets wat niet kan, reageer gewoon. Ja. Want hoe ja. frustrerend is het niet voor mensen die ja. daarbij zijn en daarbij om in de omgeving lopen, om te zien dat er iemand iets doet wat niet mag en de handhaver zou moeten reageren en die kijkt en die loopt dus gewoon zo verder. Gaan. Ben ik volledig dus met u iedereen eens? iedereen denkt, ach, het mag, ja, laat precies, ik het ook maar doen. En, precies, en dat is ook precies. Het wat jij ook Inderdaad. zegt. Ja, en dat is ook de kern, maar dan komen we wel terug op de vraag, wat doe je er dan aan? Ja, ja. Hoe kunnen we dat dan oplossen? Ja. Nou, ik denk in het probleem wat we geschetst hebben met, die, met het parkeren en handhaven. Ja. Ja, dat is heel makkelijk op te lossen. Want voortaan gewoon voldoende mensen inzetten. Ja. Maar met het algemene uh, handhavingsvraagstuk Wat komt ook op de agenda. Want uh, mijn collega van OPZ, ja. Joop Beens heeft het ja. ook al aangekaart ja, ja, ja, ja. in de commissie. Ja. Die zegt we moeten iets met elkaar gaan praten over het hele handhavingssysteem. Want ik kan u nog veel meer verhalen vertellen. Waar het echt flink aan de handhaving heeft geschort de afgelopen jaren. Ja. Dus, ja. Ja. Maar, nee, dat nee, maar dat is ook iets ook wat breed in de gemeenteraad leeft. Ja. En waar, wij, moet echt iets mee aan waar we iets zou moeten doen. Nou ja, dit, dit, het, is, het is echt wel heel duidelijk wat jij zegt. Over het, het feit dat men dus handhaaft op dingen. Waarvan je denkt van nou, is dat nu wel nodig? Moet dat nou echt als iemand vijf minuten over de parkeertijd heen is. En iemand is nog bezig om een kaartje te halen. Dat soort voorbeelden zijn er ten over, Terwijl er dus echt belachelijke situaties, zoals die fietsers op de boulevard, en daar die daar, daar fietsen. Ik, ja. En daar gebeurt dan niets. Dan denk ik, dat zijn de momenten waarop je moet handhaven. Niet die vijf minuten dat je te laat bent bij je parkeerbonnetje. Ja, nee, daar ben ik mee te Ik moet zeggen, ik heb uh, even kijken, een maand geleden heb ik nog een uh, parkeerbon gehad, omdat ik vijf minuten later het raadhuis uitliep, omdat we een vergadering nou, hadden kijk, met elkaar. Maar goed, weet je, dat is ook mijn eigen schuld. Ik had die parkeermobile app, had ik te vroeg uitgezet. Hoe maar daar, daar klaag ik ook niet om. Ik betaal hem ook gewoon. Maar ik snap dat gevoel ja, dat gevoel dat heel veel mensen hebben. Ja. Dat het niet eerlijk is. Ja En ook ik, toeristen maar, die, en die dus ook? niet uh, bijvoorbeeld alle borden goed kunnen begrijpen. Hè, dus ja. bijvoorbeeld op het Zwarte Veld. Uh, daar staan een aantal borden. Nou, daar, er staan zoveel borden dat je door het bos eigenlijk niet meer ziet. En mensen die begrijpen dan niet dat ze daar niet mogen staan. Maar die zetten daar hun auto neer. Dan denk ik, ja, moet je daar dan gelijk een bekeuring op leggen? Of kun je naar mensen toe gaan uitleggen. en zeggen, uitleggen van... Ja. Goh, het werkt zo of... He, dat zijn de dingen waar je menselijk zou moeten zijn. De menselijke maar, waard, zeker. Ja. Maar de, de fietsers of de gevaarlijke situaties die er zijn door motoren, bromfietsen. De motors die hier rondrijden met knalpotten. Die zo verschrikkelijk veel lawaai maken. Ik denk, ga daar eens wat aan doen. Ik bedoel, mijn hond die gaat met zijn staart tussen zijn benen. En die gaat snel zijn plas doen. En die wil dan weer naar huis vanwege het maar lawaai van alle hond, motoren. Maar ook de mensen. Kinderen. Iedereen. iedereen. Ja. Ik kan ja. er s'avonds niet van slaan ja. Ik, maar goed Er zijn een hoop te veel. Precies. Ja. Kijk, dat, die, die, die, ik denk dat we dat kunnen concluderen met goeie, elkaar dat hier. Goeie, dat er gewoon ja. heel veel ja. werk aan de winkel ja. Ja. is. Ja. Maar tegelijkertijd moet ik wel het eerlijke verhaal vertellen: kijk, we hebben maar een x-aantal handhavers en we moeten prioriteiten stellen. En ja. we kunnen niet op alles handhaven. Maar daar nee. komt het erop aan om straks de juiste prioriteiten te stellen. Ja. En ik denk dat we dat in september nog een keer maar goed met elkaar juist tegen het liggen. Het toeristische seizoen, waar we echt twee keer zoveel gasten. We krijgen echt heel veel toeristen. Moet je dan dit daar ook niet op anticiperen? Dan? Precies. En dat, en dat met parkeren heb ik daar, we, hebben we daar nu in ieder Want geval... Want hoe wordt er nu gekeken naar dat aantal handhavers ten opzichte van het aantal mensen? Kijk, dat de bewoners, gaan... aantal bewoners, dat is, dat is okay. denk ik, hè, dat zal wel een standaardregel zijn. Een handhaver op zoveel bewoners. Of hoe wordt dat bekeken? Ja. Nou ja, wat ik begrepen heb op dit moment, is dat eh, we, we al te maken hebben met ingehuurde parkeerwachters. Omdat er te weinig zijn. Omdat er te ja. weinig zijn. En volgens mij dat er ook geanticipeerd wordt op wat er komen gaat. Maar kennelijk is dat gewoon te weinig geweest. Ja. En moeten we dus. En dat heb ik ook gevraagd in die vragen. Gaat dit nou eens evalueren. Ga eens ja. kijken wat is er nou misgegaan. Ja. En hoe, kan het, hoe kan het zo zijn dat we op. We weten een paar dagen van tevoren ongeveer. Dat we weer prachtig mooi weer met elkaar gaan krijgen. Hoe kunnen we dan ervoor zorgen dat het niet nog een keer gebeurt. En, en ik wil ook een plan van aanpak zien van de burgemeester. Van de burgemeester. Dit is nu gebeurd. Het is gebeurd, daar kunnen we nu niks meer aan veranderen, maar zorg er nou voor dat het nu volgende keer niet gebeurt en geef de gemeenteraad inzicht in uw plan van aanpak. Ja. En, dat, en ik, ik, ik, met veel nieuwsgierigheid wacht ik op dat plan van aanpak, moet ik eerlijk ja. bekennen. Ja. Ja. Ja. ja, wij ook. Ja, zeker. Um, maar, ja, maar het, het, ook vanwege ook alle evenementen hè? We, we hebben natuurlijk heel veel evenementen ja. hier in Zandvoort in de zomer dus dat brengt ook heel veel mensen met zich mee, uh, ook hè, extra over, over is... handhaving gesproken er is ook op Facebook ja, Facebook is natuurlijk ook een beetje een soort nieuwsjournaal ja. uh, de, de, de vragen gesteld over, vanwege natuurlijk 22 uh, hè, juli dat is uh, vandaag ja. is er bijvoorbeeld ook op de prinsessenweg is er een parkeerverbod ingesteld. Maar niemand snapt daar waarom. Nou, ik, als u die vragen kan... Uh, ik ik, heb, ik heb, weet niet waar dat op Facebook staat. Op ja, of Misschien kunt u die vragen aan mij doorsturen. Ik ga er, en ik zorg er vandaag nog voor... dat de vragen uitgaan naar het college... als dat echt onduidelijk is. Dat zeg ik bij deze... En nee, maar goed, want, Als jij borden neerzet van 22 juli... vanwege een evenement... niet parkeren, dat is de Haltenstraat. Dat klopt, er zijn muziekpodia daar. Die wordt, uh, de straat wordt afgesloten. Dus dan moet je daar niet je auto neerzetten. Want dan kom je niet meer weg. Maar op de Prinsessenweg... Daar is volgens mij geen evenement. evenement. Want het is vandaag is het 22de. de 22e. Ja. Oké. Okay. Ja. En, nou, dat is vreemd. Ja. Weet je, ik wil er achteraan gaan. Geen en, markt uh, of, ja. nee, maar dat wil ik toch? dat zeg ik bij deze toe. Ik ga, ik ga daar even goed naar kijken. Okay, okay. en oké. Uh, en indien in nodig zal, zal ik ook schriftelijke vragen stellen aan het college. Nou ja, ik, ik roep mensen bij deze op die daar dus op Facebook iets over gezegd hebben. Want ik, ik, dan zou ik moeten gaan zoeken bij wie dat geweest is. Maar in ieder geval iedereen die uh, uh, zich daarmee uh, heeft bemoeid of druk over heeft ...gemaakt over het feit dat er dus... ...onduidelijkheid is over waar je wel... ...en niet mag parkeren en waarom je daar wel... ...of niet mag parkeren. Ja, ja. Omdat... Naar, naar jou toe te sturen. Dat is helemaal goed. Ja. Ja. Okay. Want, en uh, hoe bereiken ze jou? Ze kunnen mij bereiken via, via e-mail. En dat is uh, Oké. Okay. En dan uh, ga, ga ik er naar kijken. Want ik denk dat er dan iets schort aan de communicatie naar de bewoners toe daar. Ja. Die dan kennelijk niet geïnformeerd zijn of niet voldoende geïnformeerd zijn. Nou ja, daar, uh, kunnen, we, daar kunnen we goed naar kijken. En, uh... Ja, en niet alleen maar de bewoners. Maar kijk, het is natuurlijk een is behoorlijke doorgaande de straat daar. En er zijn natuurlijk mensen. Die dan naar het dorp toe gaan en die misschien daar hun auto willen neerzetten. Maar als jij niet snapt waarop je auto daar niet mag staan, dan denk ik. Uh, is er een advertentie geweest in de krant? Heb, uh, Heeft het ergens gezien. gestaan bij de vergunningen? Is er, dat, dat vraag ik me dan inderdaad af. Dat zijn de vragen inderdaad die we dan die je eerst moet stellen. Uitgezocht. Maar ja. dat ga ik, daar ga ik even goed naar kijken. Okay. Dat, uh, dat, dat zeg ik toe. Dan. Uh, Gaan we jou bedanken voor je komst. Uh, nogmaals, ik vond het een prachtige tekst ja. in die krant. Ja. Maak een einde aan alles wat mag op zondag. Ik moet wel eerlijk bekennen dat ik toen ik dat las... En ik wist dat je zou komen dat ik dacht van... ja, kom op, we gaan het niet over wat uh, wel of niet... Toen moest nee, denken. Je mag niet fietsen er, op zondag. Nee, nee, nee, en je nee, nee. Maar dat is ook... eigenlijk Kijk, op zondag en ben ik van ja. het CDA... en ik kan ik begrijpen Precies. dat ik de associatie met... maar Juist. ik vond hem zo leuk, omdat was, het gewoon... ik weet niet of je dat programma wel eens ja. gezien hebt op ja. RTL ja. Alles mag op zaterdag. Alles mag op zaterdag ja. Ja. alles mag op vrijdag. En ja, het goed. is met een knipoog... en tegelijkertijd zit er een serieuze ondertoon onder. En ik snap dat de titel... Nee, maar helemaal gaat, goed. een hele andere... Ja, dat geeft... Als je dan leest, denk je... oh, gaat het inderdaad om. Precies. En ik ben blij dat dat, dat is bereikt. Want ik vond het juist Luist. leuk dat we dat u dat een beetje tot uitnodigen na, uh, tot nadenken uitnodigt. Dat, leuk. Dat ja. ja, was goed. Dankjewel, Dankjewel Jan Beo. En een uh, fijn weekend. En tot... en we gaan uh, naar muziek en dan hebben we daarna het nieuws. En, dan... En, dan... en weer een muziekje. En dan zijn we weer terug. Tot straks. One, does, 3, 4.